9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de regeringsverklaring. Het debat werd vorige week uitgesteld. Maar nu kan het doorgaan omdat PvdA en VVD het gisteravond eens werden over aanpassing van het regeerakkoord. De inkomensafhankelijke zorgpremie verdwijnt op verzoek van de VVD. Het verkleinen van de inkomensverschillen gebeurt nu via de belastingen. De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben verdeeld op het nieuwe akkoord gereageerd. Het debat begint om twee uur en wordt live uitgezonden op Nederland 1, Politiek 24 en NOS.nl. De zoektocht naar een vermiste Belgische vrouw in Terneuzen heeft niets opgeleverd. De vrouw zou begraven zijn in de tuin van de burgemeester. Op verzoek van de Vlaamse justitie is er vijf dagen naar het lichaam gezocht. De vrouw verdween in 1996. Haar ex-vriend zit vast als hoofdverdachte. Hij woonde in de jaren 90 samen met de vrouw in het huis in Terneuzen. Volgens de Belgische justitie heeft de burgemeester goed meegewerkt. Hij kocht het huis in 2005 en heeft verder niets met de zaak te maken. Woningcorporatie Vestia wil miljoenen euro's terugvorderen... van voormalig topman Erik Staal, dat meldt de Telegraaf. Staal stapte begin dit jaar op na ophef over financiële problemen... bij de Zuid-Hollandse woningcorporatie. Hij kreeg bij zijn vertrek 3,5 miljoen euro mee. Vestia heeft een schuld van bijna 2 miljard euro. De corporatie kwam in problemen doordat het management van de corporatie... riskante financiële producten had gekocht. Het Pentagon begint een onderzoek naar de hoogste militair in Afghanistan, generaal John Allen. Vanwege zijn rol in het schandaal rond de teruggetreden CIA-directeur David Petraeus. Petraeus trad vrijdag af, nadat gebleken was dat hij een buitenechtelijke affaire had gehad met zijn biograaf. Allen zou zich persoonlijk met die zaak hebben bemoeid. De Amerikaanse generaal zou volgend jaar de nieuwe opperbevel hebben van de NAVO-strijdkracht in Europa worden. Die benoeming is nu echter opgeschort. Dan het weer nog. Eerst nog veel bewolking. In de loop van de middag wordt het geleidelijk wat droger. Temperatuur rond 10 graden. En er waait een matige, aan zee vrij krachtige zuidenwind. ANWB Verkeersinformatie, een aantal dagelijkse files... begint al wat op te lossen, 140 kilometer staat er nog... de meeste vertraging bij Amsterdam en Utrecht... en ook in het zuiden staat hierna een lange file. Onder meer op de A2 van Maastricht naar Eindhoven... tussen Weert-Noord en Knopend-Leendeheide 12 kilometer. Wat verder opvalt zijn de files op de A9... Alkmaar richting Amstelveen, voor Knopend-Badhoferdorp 7 kilometer... A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zoetermeer en Den Haag-Maniveld 12... op de A27 Breda richting Utrecht tussen Houten en knopend weer 7 kilometer komt door de problemen op de 28 Utrecht richting Amersfoort. Bij de Afveldendolder staat 3 kilometer. Bij knopend weer is de rechte rijstrook dicht. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Ook een kapotte vrachtwagen op de A50 Os richting Arnhem. Daardoor tussen Heter en knooppunt Grijzeord 3 kilometer. De rechte reishok is dicht.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 Het NOS Radio -in Journaal. Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, zes minuten over negen. Dit kabinet is vooral bezig de crisis bij zichzelf op te lossen en niet die in het land. Sibrand Buma van het CDA is nog altijd niet tevreden. Eens even kijken hoe het uh, VVD-prominente vergaat na gisteren. Twee weken geleden werd het effect van de plannen van het nieuwe kabinet echt duidelijk. Nivelleren leidde tot groot ongenoegen bij een bepaald VVD-erenlid. Dus het is een gigantische nivelleringsoperatie. Misschien uh, nog nivellerender dan toen het kabinet een ouder zat. Meneer Wiegel, goedemorgen. Goedemorgen. Er wordt nog steeds geniveleerd. Wat vindt u er nu van? Ja, maar ik vind het in ieder geval heel goed dat die inkomensafhankelijke premie uh, voor de ziektekosten van tafel is verdwenen. Dat was een hele slecht voorstel, was dat. Daar mensen ook door in paniek. Nou, toen is er verzet uh, ontstaan bij heel veel kiezers. Niet alleen bij VVD-kiezers, maar ook bij anderen. En dat punt is dus van tafel. Dat is zonder meer winst. Uh, het punt van de nivellering is een tweede punt... waar VVD'ers nooit enthousiast over zijn. Dat weet u wel. Ja. Uh, ook dat zag er zeer ongunstig uit. En dat is in ieder geval iets verbeterd. Als ik de cijfers mag geloven, en dat doe ik dan ook wel... Dat met name toch de middeninkomens eh, minder zwaar zullen worden aangepakt dan oorspronkelijk. Dus in ieder geval is dit een verbetering. En er zit er nog een puntje in eh, het aangepaste akkoord. Dat is eh, om eh, ja, toch ook eigenlijk een draconisch voorstel om mensen die werkloos worden, die zouden dan volgens de oorspronkelijke plannen eh, nog één jaar een WW-uitkering krijgen van zo'n 80% of zoiets. En het tweede jaar meteen de bijstelt in vliegen. Nou, uh, hetzelfde partij van Arbeid uh, zou daar vast niet blij mee zijn. Maar ik was er ook niet voor. Dat heb ik ook zaterdag op de televisie gezegd. En dat dat ook een beetje wordt verzacht vind ik ook een goed plan. Ja, nou zijn er zijn natuurlijk overal kanttekeningen te plaatsen. Arbeidsrechtsdeskundigen zei in het vorige uur bij ons... Uh, ja dat is leuk om dat tijdelijk zo op te lossen. Maar dat potje van 250 miljoen euro dat raakt op een keer leeg. Zeker als de, uh, het een probleem blijft, hè, de werkgelegenheid in Nederland... Ja. en de werkloosheid toeneemt. Z ziet u genoeg structurele aanpak hier door dit kabinet? Nou, kijk, de situatie ook financieel kan uh, elke keer weer veranderen... Hoe, uh, hoe we er over twee jaar voorstellen weet ook niemand. Nou, en dit plan zou ingaan in eh, 2014, hè? dus niet meteen volgend jaar. Eh, nou, dan is in ieder geval, dacht ik, dat potje wat nu met zo'n 250 miljoen is gevuld... voldoende om eh, dat een jaar of misschien langer te doen. En dan moet er gewoon opnieuw gekeken worden. Maar het is altijd zo. Ja, een kabinet dat regeert op basis van een regeerakkoord... zal als de omstandigheden veranderen altijd... Toch uh, ja, ook de plannen moeten aanpassen. Dat gebeurt vanzelf. Ja, goed, er is natuurlijk veel kritiek van de oppositie. Uh, deels obligaat. Maar Buma zegt bijvoorbeeld: het zijn toch punten die de VVD moeten aanspreken. Er gebeurt niets om de economie te stimuleren. En andere critici zeggen ja, er gebeurt ook niets om werken aan te moedigen. Wat vindt u daarvan? Nou, ja, dat hoort natuurlijk ook een beetje bij de oppositie, ja. om het zo te zeggen. Er zit ook altijd een kern van waarheid in wat de oppositie uh, zegt. Maar dit is wel een heel zwaar en ingrijpend akkoord. En dat moest ook wel. Want uh, als er niet zo'n akkoord met al die uh, veranderingen zou zijn afgesproken... dan waren we helemaal verkeerd uh, terechtgekomen. Maar bezuinig je de, de, de economie niet dood op, dit, op deze manier? Nou, je moet, daar moet je heel erg voor uitkijken. Een tijdje terug was uh, er nog in het nieuws uh, de heer Witteveen... Uh, oud-minister van Financiën. Vroeger de baas van het IMF, een echt een heel groot financieel deskundige. Eh, en die zei ook, ja, je moet dus voorzichtig zijn dat je de boel niet kapot bezuinigt. Dus de, men zal de vinger aan de pols moeten houden. Hm. Maar aan de andere kant, natuurlijk kritiseert de oppositie. Nou, ik kon er ook wat van in mijn tijd om het zo maar eens te zeggen. Maar ook bijvoorbeeld D66, de heer Pechtold, heeft gezegd, nou, hup, dit is nu gebeurd. Ja, uh, we zullen de regering constructief tegemoetkomen als dat kan. En dat vind ik ook een nette houding. Ja, u komt... Ik er nog steeds wat van, want u heeft uh, zo'n beetje de kritiek aangevoerd, zeker uh, bij de VVD. Hoe, hoe is het nu? Wat, wat is nu uw opstelling, meneer Wiegel? Um, gaat u. Misschien um... zoals ik het uh, in mijn uh, commentaar op dit nieuwe regeerakkoord heb gezegd. Ja, dat betekent, dit betekent dit dat u nu kant. dus achter dit kabinet gaat staan en achter Rutte en um, niet geen kritiek meer gaat leveren vanaf de zenuwen? Of nou, op, blijft nou, dus u dus zich toch heb er tegenaan gevraagd. Kijk eens, als er goede <laughs> voorstellen zijn, daar ben ik al, zo ben ik altijd dan steun ik die. En uh, als de politici het goed doen, dan steun ik ze ook. En als ze de neiging hebben een verkeerd voorstel uh, te doen... dan zeg ik, zou je het niet een beetje anders doen? Goed. He? Duidelijk. Eigenlijk simpel. Meneer Wiegel, dank u weer. Met plezier. Veel reacties, nog veel meer reacties zijn er... op de veranderingen in het regeerakkoord. Bijvoorbeeld hier in het Radio 1 Journaal. U hoort ze allemaal. Hier en daar trouwens ook een complimentje. Maar vooral stevige kritiek. Bijvoorbeeld van FNV-voorzitter Ton Heert. Het is een kleine stap in de goede richting... Maar als je ziet hoe desastreus de verschillende maatregelen rondom ontslagrecht, uh, het minder flexibel maken van de arbeidsmarkt en de drastische WW-maatregelen... dan is het een kleine stap in de goede richting, maar niet meer dan dat. Dan d 66 leider Alexander Pechtold. We noemen hem al eventjes, die is tevredener, Maar met de veranderingen aan de inkomstenbelasting is hij niet blij inkomens ontzien. Natuurlijk, sterke schouders al, dat soort dingen zijn waar. Maar waarom nog eens extra en dan uh, op deze manier die, uh, die inkomens gaan herverdelen? Nou, Pechtold vindt de excuses van Rutte wel goed, maar daar moet het volgens hem niet bij blijven. Ik hoop waar Rutte het gisteren over had, dat die ook omgezet worden... in het toch zoeken naar meer draagvlak. Het, het komt mij toch een beetje over als een regeerakkoord... wat vanuit partijprogramma's opgeschreven is in, met het woord gunnen voorop... maar niet vertaald is. Hoe komt dat bij mensen vervolgens individueel over? Ja, want de mensen in het land, daar draait het om. Wat Pechtold betreft, ook Sibrand Buma van het CDA... vindt dat het kabinet daar veel meer oog voor moet hebben. Nou ja, we hebben natuurlijk de afgelopen twee weken een wanvertoning vanuit Den Haag gepresenteerd gekregen. Um, het is goed dat nu die zorgplannen van tafel zijn, maar ik zie nog steeds een operatie die de crisis niet oplost in de economie, maar die vooral de crisis in het kabinet lijkt te moeten oplossen. En net als Pechtold zal Buma zich ook constructief opstellen. Hij zal zegt ook mee te werken aan oplossingen. Ik wil graag met dit kabinet meewerken aan herstel van Nederland uit de crisis. Daar voel ik ook een verantwoordelijkheid. Maar dit is een enorme herschikkingsoperatie... die alleen de crisis in de coalitie oplost... maar nog niet een begin maakt met het oplossen van de crisis in het land. En vanmiddag hoort u hoe de partijen zich zullen opstellen tegenover het kabinet. Om twee uur vanmiddag begint het debat in de Tweede Kamer. Het is dertien minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij laten Den Haag in het regeerakkoord even los. Want in Frankrijk is een burgemeester in hongerstaking... omdat zijn gemeente failliet dreigt te gaan. Stéphane Gatignon, burgemeester van de Parijse buitenwijk, Sevran, heeft een tentje opgezet voor de Assemblée Nationale. En daar wordt later vandaag gestemd over extra geld voor de armste gemeente. Vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap uit Sevran wensen hun burgemeester veel succes bij de hongerstaking... Ze komen af op het kleine blauw-groene teentje waar de burgemeester dus nu al ruim vier dagen niks eet. Hoe gaat het met u? Het is niet koud. Il fait froid, maar bon ça, on se couvre. Avant de venir, j'avais pris mes précautions quand même. C'est pas dur pour vous? Non, c'est dans la tête. Of het niet moeilijk is, dat zit allemaal in je hoofd, zegt burgemeester Stefan Gatignon. Ik heb voorbereidende maatregelen genomen: een dikke jas, warme kleren en zo. De damp slaat van de thee die op een bankje op hem staat te wachten. Hij klinkt energiek, maar hij oogt vermoeid. Wat houdt u op de been? C'est la détermination, c'est le combat. C'est-à-dire que il y a un moment, quand on est élu, la République pour ses pour ses citoyens. Soit on continue d'avancer, soit on abdique. Als een gekozen burgemeester in mijn positie terechtkomt, dan heeft hij eigenlijk maar één mogelijkheid: of hij gaat de strijd aan, of hij neemt ontslag. Zijn gemeente zit aan de grond heeft 5 miljoen euro nodig om de begroting rond te krijgen. Geld dat het parlement moet verstrekken en daarom zit hij hier want later vandaag gaat de Assemblée Nationale stemmen over een noodkrediet van 180 miljoen euro voor de armste gemeentes van Frankrijk. Wat denkt u? Komt het wel goed met die stemming? Moi je suis satisfait par ordre de voir et d'avoir reçu en premier déjà, la visite du ministre de l'Intérieur. Excusez-moi, euh... je reprends mijn souffle. Voilà. Even zijn stem terugvinden met een slokje thee. Een van zijn collega's neemt het stokje over. De burgemeester put hoop uit het feit dat de minister van Binnenlandse Zaken hier met hem kwam praten. Maar wat gebeurt er als Sevran dat geld niet krijgt? Het probleem is dat als een vil zich onder tutelage er absoluut geen geld is. dat betekent ook het einde van de diensten voor de bevolking. Publieke diensten zullen niet langer betaald kunnen worden en houden dus op van opvang voor kinderen tot het werk op bouwgronden voor infrastructurele projecten. De burgemeester is terug. De problemen van arme gemeenten, zegt hij zoals de mijnen, is dat de crisis de boel verergerd heeft. Waarom ben ik hier? En wat heeft het vasen Le problème aujourd'hui, c'est que les villes les plus fragiles, nous n'avons plus accès au crédit. Sevran n'a fait plus de toegang tot crédit. C'est un gros problème. Mais c'est un problème qui est pour iedereen. Zijn er nou niet rijkere gemeentes qui vous kunnen helpen Est-ce qu'il y a une solidarité entre les gemeentes La question de l'intercommunalité a été un échec. Parce que la structure même. La structure même. Euh, putain, vous faites chier, merde. La structure même. Uh, yeah, de intercommunale, excusez-moi. Uh... Dat moet de vermoeidheid zijn. De draad van zijn verhaal helemaal kwijt. Het enige wat blijft hangen is dat er geen samenhang is tussen de gemeentes. En dat er iets moet veranderen. Als dit niet verbetert, zegt hij. dan rest ons niets anders dan een revolutie. En s'il n'y a pas d'évolution forte een veritable revolution institutionelle we n'en sortirons pas. Nou, strafvertaal voor een Fransman, land waar het woord revolutie immers een historische betekenis heeft. U hoorde een bijdrage van Ron Linker. Thomas Ros, de schrijver, volgt natuurlijk altijd het nieuws... ontdekte een interessante intrige en schreef er natuurlijk gelijk een boek over. Hoort u zo meer over? Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB... Jolonne van der Velden. Het aantal files is al snel aan het afnemen. Op de A27 van Breda naar Utrecht bij Knopend weer nog 7 kilometer. Had te maken met een probleempje op de A28, maar daar rijdt alles weer. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Renken en Knopend het nog 2 kilometer. Kapotte vrachtwagen blokkeert daar de rechte rijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met... Rensen en Marcel Oosten. Maar hij schreef er gelijk een boek over, maar dat boek kwam niet gelijk uit. Mabel van Oranje was betrokken bij wapenhandel naar Libië. En de ministers Rosenthal en Hillen die wisten daarvan. Dat is een complottheorie in het nieuwe boek van schrijver Thomas Ross. Onze vrouw in Tripoli. Een echt Thomas Ross-boek. Feiten gemengd met fictie. Een Nederlandse helikopter op het strand van Sirte... met commentaar van de Libische staatstelevisie. Dat was nieuws aan het begin van de opstand tegen Gaddafi. In Nederland bleef een sfeer van geheimzinnigheid om de mislukte missie hangen... vooral over de personen die zo haastig moesten worden geëvacueerd. Nederland was het allemaal alweer vergeten... toen Gaddafi in augustus 2011 uit een rioolbuis werd gehaald en omgebracht. Thomas Ros was inmiddels al aan zijn boek begonnen... Nou ja, omdat uh, vijf maanden voordat Gaddafi uit de rioolpijp werd gehaald... NRC Handelsblad op de voorpagina publiceerde... dat juist in die week dat wij die helikopter naar Libië stuurden... dat Mabel Wissersmith, Mabel van Oranje moet ik zeggen, in Libië zat. En ik vond het uitermate vreemd... want NRC Handelsblad is hoe dan ook een kwaliteitskrant, moet dat gecheckt hebben. Dus waar haalden ze dat vandaan? En waarom zou Mabel daar hebben gezeten? Dus de aanname dat zij in Libië zou zijn geweest, dat kan. Maar waarom? En vervolgens kwam ik erachter, wat ook al bekend was... dat zij vrij bevriend was, zowel persoonlijk als zakelijk... met de tweede zoon van Gaddafi, de slimste, de meest westerse gezinde... al-Islam, die ook in Londen woont... en voor een van haar stichtingen uh, aan het werk was. In deze versie gaat het over wapenleveranties... Ten gunste van de opstandelingen waar Mabel ook bij betrokken was. In een enorm groot netwerk van Nederlandse diplomaten en notabene met goedkeuring van de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken Roosentaal en minister van Defensie Hille. Met die wenk dat als het mis zou gaan de naam Haas was. Dat hoofdstuk waar jij aan refereert, wat ik met groot plezier heb geschreven, want Hans Hille is een klasgenoot van mij geweest. Ach, zo, zo spelen er nog zo'n dingen mee. Laat in het midden eigenlijk of Hiller en Roosentaal echt geweten hebben van een dubieuze opzet erachter, zoals ik dat aanneem. Of dat ze gezegd hebben: God zegende greep. Uh, wij staan toe als het goed gaat ja, dat NATO ingrijpt. Uh, als het niet goed gaat, dan heb je dat niet van ons. Mabel zat in dezelfde soort rol, kun je zeggen, als Bernhard. Mabel. Alle contacten, van Desmond Tutu tot Mandela. Ja, je kunt Mabel vergelijken met Bernard... in die zin dat het een buitenstaander is die binnen is gekomen... met een enorm groot zakelijk netwerk. Want dat had ze daarvoor al. Hè. Ze werkte in Brussel. Ze zat lang bij de grote club van George Soros, de multimiljordair uit Amerika. Ja, zeer, zeer veel relaties, geld, belangen. En zeer ambitieus. Het boek was al zo goed als af toen Friso onder de sneeuw terechtkwam in Oostenrijk. Probleem voor uitgever Robert Ammerlaan. Ja, voor, voor mij toch ook wel. Kijk, de, de, in, in eerste opzet had ik Mabel, uh, als ik het kort moet zeggen... meer dader dan slachtoffer gemaakt. De lawine heeft de loop van het boek ook veranderd? Nee, niet. Nee, de lawine heeft uh, de hoofdstukken veranderd... waarin ik Mabel vrij ongenuanceerd... maar ik meen dat echt, dat ze die zakelijke belangen... zeer goed in het oog heeft gehouden... Ja, puur en puur verdedigd. Puur uit opportunistisch zakelijk belang. En toen ik dat zag, had ik ook oprecht medelijden met iemand die dat nou overkomt. En dacht, jezus, dit kan ik je niet aan. Doen. Laten we in godsnaam het boek een half jaar uitstellen. Maar ik wilde het eigenlijk niet veranderen. En allengs dacht ik, weet je wat ik doe? Ik maak het toch in iets Aardiger iemand van iets meer karakter, van iets meer de bewogenheid. met Friese, terwijl het nooit in 2010 speelt, 2011, dus lang voor het ongeluk. En eigenlijk ben ik daar wel content mee, moet ik zeggen hoor, omdat ze iets meer karakter heeft gekregen. Af en toe dacht ik en zei mijn vrouw: wat ben je mild geworden? Want dat lees ik daarvoor. Maar het is inderdaad een argument geweest van. piëteit, wat ze ook en wie ze ook is. Je, je doet het iemand niet aan, ook haar kindertjes niet aanlaten, weet ik wel of zo. om deze rol aan mama nu te geven. En voor mijn plot maakt het niet uit. Thomas Ros over zijn nieuwe boek Onze Vrouw in Tripoli. In gesprek met Jeroen Wielard. Tien voor half tien geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Gaan we nog een keer naar Mark-Robin Visser. Hij is in Doetinchem de hele ochtend. Peilt reacties op het aangepaste regeerakkoord. De maatregelen die daaruit voortvloeien. En daarnet was hij hard toe aan een stroopwafel. Zolang die het nog kan betalen. Jo, nou, nou het er nog af kan, dacht ik, ik neem het ervan. Maar die zijn hier nog moeilijk te vinden in Doetinchem. Maar het is me gelukt, hoor. Ik heb er stroopwafels uh, heb ik gevonden. Dus dan, uh, mijn, mijn, mijn dag is ook weer goed. Maar ik sta net een beetje te praten met, uh, met meneer Bonthuis. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent uh, een echte VVD-stemmer? Ja. Ja. Al jaren. Ja. En u staat samen met uw zoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Andere Bonthuis. Goedemorgen. Bonthuis. Ook VVD-stemmer? Ja. Dus jullie zijn het met elkaar eens? Ja. Niet alles, maar mm -hmm. meestal wel. <laughs> Jullie hebben een enorme kraam met, uh, met stoffen, Interieurstoffen, textiel. Hoe gaat het ermee? Nou, we moment is een beetje rustig. Het interieur, uh, ik zeg, de huizenmarkt ligt een beetje op zijn kont. Dus de mensen worden, uh, ja, zijn een beetje bang. En uh, ja, er geen huizen worden verkocht. Dan krijg ook geen nieuwe gordijnen, geen nieuwe meubels. En allemaal dat soort dingen dat werkt allemaal wel een beetje door. Ja. Zijn dat ook dingen waar je met klanten over praat? Ja, ja zeker wel. Ja, ik ja, kan als mensen. Kijk, ik kan een andere man hier in, de in de portemonnee kijken, ja. natuurlijk. En ik weet niet wat ze van tevoren ervoor uh, over hebben. Ja. Ja. Voor, uh, voor een bank of voor een gordijnen. Het is ja. vaak voor een slaapkamer of voor een. Ja, en dan rekenen ze uit hoeveel meter ze moeten hebben. Oeh, valt me toch wel even dat er ja. zoveel stof in gaat ja. zitten. Ja. Wel, en dan... Mensen houden de hand op de knip. Ja. Vader Bondhuis, ja. uh, wat denkt u van het nieuwe regeerakkoord? Nou, ik kan er weinig over zeggen. Oh? Echt waar. Ik ben niet zo uh, politiek politiekachtig. Maar u zegt wel, ik stem op de VVD. Ik stem wel op de VVD. En wat vindt u dan hoe de VVD dat de afgelopen tijd heeft gedaan? Nou, aardig goed. Oké. Okay. Ja, dat aardig wel. goed. Ik ja. Ja. Ja. ben er wel tevreden mee. Heel goed. Ik ga even naar uw buurman, naar meneer Hagen. Die heeft een hele andere handel. En dan, ik stond net te denken, wat is nou beter, textiel of snoep? Want u heeft een enorme kar met snoep. Ja, snoep natuurlijk. Hè, want ik dat... denk snoep. hè? Ja, want dan kun je eten. En in tijden van crisis dan proppen de mensen zich voller. Ja, ja dus dat, is zo, dat is een goede theorie. Ja. Ja. <laughs> of merk, weet, weet, weet ik niet. Merkt maar... u dat of niet? Nou, op de markt uh, met snoep door de week, dus in het begin van de week, is het lastig. is moeilijk. Ja? Ja. Richting het weekend uh, gaan de mensen meer snoep kopen. En uh, ja, dat, uh, dat kun je wel zien, ja, dat het beter gaat. Dan. Ik zie dat u ook dus de Sinterklaas, de chocoladeletter al weer klaar heeft liggen. Ja, daar heb je deze, deze, deze tijd weer, hè. Ja. Uh, zaterdag komt hij weer aan. Ja. Dan... Zeg, heeft u het een beetje gevolgd, wat er in Den Haag uh, allemaal gebeurt? Ach, een klein beetje, ja. Ja, ja, ja. Wat denkt u? Ja, politiek is toch moeilijk, hè? Ik bedoel, ja. Ze kunnen hoop zeggen, maar uh, wat er dan daadwerkelijk uitkomt... Uh, is eigenlijk voor mij niet goed te overzien. Nee? nee? Het is u nog niet duidelijk wat de consequenties zijn? Ja, ze kunnen wel zeggen, uh, nivellering en uh, de hogere inkomens gaan meer betalen... en de, de lagere inkomens minder. Het, het zal wel, maar het is voor mij niet tastbaar. Nee. Dus, uh, ja... Er zei vanmorgen al iemand hier op de markt tegen mij... ja, we moet, je moet gewoon wachten tot 24 januari als de eerste loon binnen is. Ja, misschien wel, ja. Dan kunnen we allemaal zien uh, hoe het geworden is. Ja. Ja, ja, dat geldt voor de mensen in de loondienst natuurlijk... Ja. maar voor ons is dat niet zo, hè? Nee. Gaan, Wij uh, kijken elke dag weer wat we verdiend hebben. Ja. Of niet? Iedere avond uh, rekent u de kast na? Ja, iedere avond moeten kijken ja. wat, uh, wat we verdiend hebben. Ja. En, nou, uh, ah, is, het is leuk werk en... Uh, u hebt twee klanten. Kom, ja, we gaan we ze ik... even helpen. Goedemorgen, jongens. Wat, uh, wat gaat het worden? Oh, dit. Snoephartjes. Ja. Gaan jullie die zelf allemaal opeten? Jazeker. Ja? Dus dat kan er nog wel af? Ja, hoor. Dat kan er nog. Ja. Wat kosten die hartjes? Zo'n zak is 1,35. Nou, afrekenen maar. 1,35. Ik heb geld genoeg. Trek de portemonnee. Ik heb geld genoeg. Geld genoeg, kijk, dat begint goed zo, hè? Ja. Op de markt is je euro uh, 1,50. Nou, ja, oh, ja, nog steeds 1,50. Het is nergens ergens goed, goedkoper op de markt, hoor. Sommige, sommige mensen twijfelen daar wel aan, maar dat is niet zo. Dat is dan maar bij deze even gezegd. Okay. Ik zou zeggen, groeten uh, uit Doetinchem vanaf de markt... en ik wens u goede zaken. U ook, dank u okay. wel, hè? Ja. Dag, jongens. Er is nog geld genoeg, ontdekte Mark B. op de markt in Doetinchem. Hij peilde de meningen op het aangepaste regeerakkoord op Radio 1. Ik Radio Nederland en tristesse. ik mis Nederland als ik naar de Nederlandse radio luister en word verdrietig als ik het volkslied hoor. Dat zegt de varkstrijdster Tanja Nijmeijer in een interview met het persbureau Nieuw Colombia. Wat is dat voor bureau, Kees Elemaas? Dat is een aan de vark gelieerde club. Het is eigenlijk dezelfde club die ook dat vrolijke filmpje. Uh, met muziek van haar aankomst op Cuba Online uh, heeft gezet. Dus wat we nu voorgeschoteld hebben gekregen... dat zijn 38 minuten kritiekloos interview in een mooie tuin in Havana... om een fraai beeld te geven van een internationale guerilla-strijdster. Ja, en het is nog steeds zeker dat zij niet als uh, voorbeeld wordt gebruikt... Uh, ja, dat, dat wordt ze zeker wel. Ja, Het, is een vrij... <laughs> <laughs> Het is overigens een vrij openhartig interview, hoor. Dat, dat moet ik er wel bij zeggen. Ze vertelt vrij uitgebreid over hoe ze uh, in de varken is gerold... Uh, een jaar of tien geleden, eerst in Bogota, uh, toen, toen naar de bergen. Uh, um, hoe, er, uh, hoe haar dagboeken zijn gevonden, hoe daarmee is omgesprongen... hoe die gemanipuleerd zijn volgens haar en dat ze zich eerst heel nutteloos voelde in die bergen... De, de bombardementen op de kampen waar ze in zat... en het leven in die bergen wat zo moeilijk was... maar um, ja, waar ze toch langzaam maar zeker een van de, de guerrillas werd... en op een gegeven moment zelfs zo goed... dat ze zichzelf uh, gaat vergelijken met uh, Che Guevara. Laten we maar even meeluisteren wat ze daarover zegt. Ik denk dat Che... Hij zijn in Cuba. bijvoorbeeld de diaries van of de biografie we veel Ja, dus, dus zegt ze, terugkijkend naar de, de Argentijnse Che Guevara. die zijn strijd voerde op, op Cuba. en zijn, zijn biografie lezend. dan zie ik dat we veel gemeen hebben. Dus ja, dat zullen we denk ik in de toekomst nog vaak horen. Che Guevara als het grote voorbeeld voor Tanja. Goed. Wat heeft Zakees nog met Nederland, behalve dus dat ze sentimenteel wordt van het Wilhelmus? Nou ja, ze, ze zou graag naar Nederland gaan, zegt ze in dit uh, interview, om de mensen daar uit te leggen hoe het werkelijk zit met de strijd in Colombia. Uh, luister maar even mee wat ze daarover zegt. Y a ja. zou me encantaría ir unos 15 dias a Holanda, entre otras cosas, lo que usted dice, para explicarle a la gente por el porqué de lucha in Colombia, por qué la situación así en Colombia. Maar, pues, nu no hay esa posibilidad. Y yo pienso que, por ahora, pues lo importante es estar aquí en La Habana y concentrarnos en. en el proceso de paz que Nou ja, dat naar Nederland gaan, dat ziet ze ook wel. dat zit er dus voorlopig niet, uh, niet in. Want, zegt ze, we moeten ons concentreren op het vredesoverleg in Havana, want hier is nog veel werk te verzetten. Ja, want ze is nu in, in Cuba voor die vredesbesprekingen... met de Colombiaanse regering. En ja, we refereerden er net natuurlijk al eventjes aan. Ze wordt als voorbeeld gebruikt. Is, is dit ook bedoeld als charme-offensief... om uh, de kans op slagen van die onderhandelingen groter te maken? Ja, ze is natuurlijk ingehuurd om, om het internationale begrip... Uh, voor de standpunten van de FARC groter te maken. Dat heeft ook de FARC-leiding met zoveel woorden uh, gezegd. Uh, maar goed... Het, het verhaal van die spannende tijd in de bergen en zo... dat, dat kennen we nu wel zo'n beetje. En op jongeren heeft dat misschien nog wel een bepaalde uitwerking... maar voor alle duidelijkheid... voor de, de, de Colombianen zelf moeten daar heel weinig van, van hebben. En ja, tot nu toe spreekt ze natuurlijk met een retoriek... die inderdaad stamt uit de tijd van Che Guevara. Dus ja, ik ben benieuwd of ze inderdaad in staat is... om in de komende maanden met een verhaal te komen... dat de mensen inderdaad eh, daadwerkelijk eh, aanspreekt... In ieder geval kunnen we ervan uitgaan dat we haar nog heel vaak zullen zien en horen. En dat zal dan met name zijn via Kees Elenbaas, vermoed ik zo. Kees, dank je wel. En naar half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. De Caro neemt het over op Radio 1. Sven Kokkeman, uh, goeiemorgen. Morgen, Marcel. En jij gaat nog terugkomen op die persconferentie van gisteravond, hè? Ook, ja. En waarom? Uh, nou, het was een beetje een wonderlijke vertoning. De premier helemaal aan de zijkant. Ja? Uh, Diedrik Samsom als premier in het midden. En een beetje een schutterende fractievoorzitter van de VVD. <coughs> en ook het afwimpelen van de hulp van de Edith Schippers. He, weet ik, heeft binnen de VVD nogal wat voor... Uh kritiek gezorgd. Ik ga erover doorpraten, namelijk ook met de vraag of dit kabinet nou echt uit de gevarenzone is, met al dit soort dingen in, de achter, uh, in het achterhoofd. En ik praat met um, Harry Verbon, en die is hoogleraar openbare financiën, en die vindt dat dit kabinet alles doet wat je niet moet doen in een crisis. En uh, Verder houden wij misschien niet van nivelleren uh, in dit uh, land, in ieder geval <coughs> een deel van het land niet, via de belastingen, maar bij onze zuidenburen zijn ze er juist erg voor. Het blijkt uit een groot burgerinitiatief bene bij de Belgen. En GroenLinks heeft ook een oplossing bedacht om uit de crisis te komen. De 21-uurige werkweek voor alles en voor iedereen tegen ongeveer hetzelfde salaris. Wie gaat dat betalen? Zometeen. In Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de regeringsverklaring. Het debat werd vorige week uitgesteld, maar nu kan het doorgaan. CDA-leider van Haarsma Buma noemt de gebeurtenissen van de afgelopen week een wanvertoning. Hij vindt het goed dat de zorgplannen van tafel zijn. Maar de rekening wordt nu nog meer doorgeschoven naar de middeninkomens. De mensen met een inkomen van 35.000 en 45.000 euro. En ouderen met een klein pensioen. En volgens VVD-erenlid Wiegel is het aangepaste regeerakkoord een verbetering. In het Radio 1-journaal noemde Wiegel het zonder meer winst dat de inkomensafhankelijke zorgpremie van tafel is. De zoektocht naar een vermiste vrouw in de tuin van de burgemeester van Terneuzen heeft niets opgeleverd. Op verzoek van de Belgische justitie werd vijf dagen gezocht naar de vrouw die in 1996 verdween. De burgemeester kocht het huis jaren later en heeft niets met de zaak te maken. En de noodlijdende woningcorporatie Vestia wil miljoenen euro's terugvorderen... van voormalig topman Erik Staal, meldt de Telegraaf. Staal stapt begin dit jaar op na ophef over financiële problemen... met de Zuid-Hollandse woningcorporatie. Hij kreeg bij zijn vertrek 3,5 miljoen euro mee. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Van de ochtendspits is nog 39 kilometer file over. Van de 12 files noem ik alleen nog de A9, ook maar Amstelveen. Daar staat bij knoop Bottevoerdorp 7 kilometer. A28 Zwolle Utrecht bij Leus de 4. Op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Renkum, Renkum en De Grijzor 2 kilometer. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechte reishok is dicht. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Excuses van de premier in een opengebroken regeerakkoord. Er is hiermee de rust teruggekeerd in Den Haag. GroenLinks heeft dé oplossing om uit de crisis te komen. Een 21-uurige werkweek voor iedereen. Onze zuiderburen willen heel graag nivelleren via de belastingen. En het optumeur van Mart Smeets. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen, Nederland. Marcel Dekker is vanochtend in Hulhorst. Een ecoduct is normaal gezegd een diervriendelijke passage over een weg. Hier in Hulshorst is het een schietbaan. Straks meer vanuit Hulshorst. Volg ons op Twitter, GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u ook kwijt op Goedemorgen @cairo.nl. Nou, de inkomensafhankelijke zorgpremie is dus van de baan. De koopkrachtdaling bij hoge inkomens wordt getemperd... en de Partij van de Arbeid krijgt 250 miljoen euro... om de inkomensachteruitgang bij lagere inkomens te compenseren. En de vraag is, is dit genoeg om het kabinet... een volledige rustperiode van vier jaar te gunnen? Dat wil zeggen interne rust. Kees Boleman, goedemorgen. Goedemorgen. Politiek commentator van 1Vandaag en presentator van Tros Breed. Um, even terug naar die persconferentie van gisteravond. Wat viel jou op? Dat je drie mannetjes zag... En de belangrijkste man, en dat is namelijk, zo hebben we dat natuurlijk afgesproken in Nederland, is de premier. En die stond aan de rechterkant. Het verbaasde mij, en ik begreep ook wel andere mensen, dat de premier niet uh, in het midden stond. En het is ook nog wel aardig te vertellen dat aanvankelijk door de Partij van de Arbeid bekend gemaakt werd dat het eigenlijk niet een verandering van het akkoord was, als zodanig, waardoor het kabinet dus de premier, daar had moeten staan. Maar dat de twee partijen, de Partij van de Arbeid en de uh, VVD, daar zouden staan, Le Samson dus. Want let wel, dat klinkt buitengewoon ingewikkeld zo uh, in de vroege ochtend. Uh, het regeerakkoord ligt er nog steeds. En die wijzigingen, dat zijn plannen van de Partij van de Arbeid en de VVD, die gaan zij in een motie straks aan de Tweede Kamer uh, voorleggen. En die Tweede Kamer gaat er natuurlijk in meerderheid, want die partijen hebben de meerderheid ja tegen zeggen. En dan wordt dat een wijziging dat aangebracht wordt in het regeerakkoord. Dus het is al zodanig, zo heb ik het mij laten uitleggen, niet een gewijzigd regeerakkoord wat het kabinet aanbiedt. Want het kabinet zit er al. Nou, snap jij iets, snap ik het. Het is in elk geval een, een, een toonbeeld van uh, onzekerheid, uh, verwarring... en vooral zichtbare schade. Zo ja. aan het begin van deze kabinetsperiode. Goed, wat er inhoudelijk is afgesproken, dat horen we de hele ochtend al. Even nu naar het politieke verhaal. Jij zegt, de premier stond uh, uh, voor de televisiekijker in ieder geval... en voor de mensen in de, in de zaal van de persconferentie in Nieuwspoort rechts. Samsom stond in het midden, Zelstra stond links... Um, en tegelijkertijd uh, werd ook de vraag gesteld... Uh, meneer Rutte, uh, die zijn excuses maakte... Uh, had u niet mevrouw Schippers, die heel veel verstand heeft van volksgezondheid... namelijk minister is op dat departement en zou blijven... moeten vragen om even aan tafel te komen zitten. Het antwoord was nee, en toen ging hij naar een volgende vraag. Ja, hij stapte uh, iets te gemakkelijk over een uh, eerder gemaakte fout. En dat is eigenlijk een fout van al die onderhandelaars. Nogmaals, van al die mannetjes die daar met gesloten gordijnen... met deuren op slot in een onbereikbare vesting in een kamertje... in de Tweede Kamer, weken zaten te onderhandelen. Zij hadden er mensen en deskundigen bij moeten halen. En dat hebben zij niet gedaan. En daardoor kun je toch concluderen hoe fijn het ook is... nogmaals, hoe positief het ook is dat er een oplossing is gekomen... want het leed het zou niet te overzien zijn uh, dat uh, het kabinet zou vallen zo vroeg. En dat er dan eventueel verkiezingen zouden moeten komen. Het zou een enorme schade voor het aanzien van de politiek betekenen. En ja. de voortgang van het bestuur in het land. Maar zij hebben uh, niet opgelet wat er in de buitenwereld aan de hand is. En als ze wat meer contact met die buitenwereld hadden gehad. En ook met de ministers die verstand van zaken hadden. Dan was dat misschien niet op deze wijze zo uh, scheef gegaan. Goed geschrokken zijn ze wel. En ze hebben elkaar de hand toegestoken met name Sam sommen heeft uh, de, uh, Rutte de hand toegestoken. begreep ik ook van hem gisteren in Pauw Witteman. Hij heeft contact gezocht. Gaat het nog wel met je? Ja, het is, uh, ik vind dat ook wel uh, opmerkelijk, hoor. Ik vind toch wel, het, het, het, het, Samson die zei dat toch gisteren uh, heel nadrukkelijk. En als je alle woorden nog eens een keer scant van die uh, persconferentie... dan uh, zei Samson heel duidelijk dat uh, de premier uh, eigenlijk de fout had uh, gemaakt. De premier die heeft uh, een inschattingsfout gemaakt. En uh, Samson zei niet, ik heb ook een inschattingsfout gemaakt. Nee. Het is echt, ik heb uh, zelden gezien, ik kan het mij althans niet herinneren, hier in Den Haag, dat een premier uh, op zo'n wijze zijn fout erkent. Ik moet er wel bij zeggen, het is uh, heel modern, het is uh, uh, vier zou je bijna kunnen zeggen, dat iemand een fout erkent, dat is, dat is mooi, dat is eerlijk, dat is oprecht, en we gaan weer over tot de orde van de dag, ja. maar het laatste is misschien iets te gemakkelijk geconcludeerd, overgaan tot de orde van de dag, en het eerste is, die fout is wel gemaakt. Blijf even hangen, Kees, want we gaan door naar Harry Verbon... die is hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit van Tilburg. Uh, meneer Verbon, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, Klas in de Volkskrant is het verhaal van u dat dit kabinet eigenlijk alles doet... wat je in een crisis niet moet doen. Ja, dat klopt. Dat heb ik opgeschreven, inderdaad. Dat moet u even uitleggen, want iedereen is hartstikke blij en tevreden... dat ze eruit zijn en dat die zorgplannen van de tafel zijn... en dat dit een veel betere oplossing is. En u uh, zegt nog steeds, er klopt geen bal van. Le leg u nee, uit, alstublieft. Kijk, die zorgplannen en wat er nu veranderd is via de belasting... dat, dat we er voorstellen voor herverdeling, om de pijn wat te verdelen. Maar de plannen zelf zijn niet veranderd. En dus de bezuinigingen die dit kabinet uh, beoogt te doen... die staan nog steeds vier overeind. En maar de, we moeten dat toch bezuinigen? Dat zijn forse bedragen. Ja. En dat zijn dus bezuinigingen bovenop het lenteakkoord. Ja, 46 miljard in getal, uh, alles bij elkaar. Maar we moeten het toch ook bezuinigen? Nou ja, dat, dat lijkt mij niet. Uh, we moeten niet bezuinigen? Wij hoeven niet te bezuinigen. Nee, De, de plannen van het lenteakkoord waren al uh, ruimschoots voldoende om aan de EU-normen EU te voldoen. He, de normen van de Europese Unie. Dus er uh, was eigenlijk geen enkele noodzaak vanuit economisch gezichtspunt, ook niet vanuit sociaal gezichtspunt bezien, om nog verder te gaan bezuinigen. We hadden moeten gaan investeren in de economie. Dus doen het helemaal verkeerd. Ze doen het dus helemaal verkeerd en het is ook heel slecht voor de Nederlandse economie. Want Nederland spaart dus ook, dat staat ook in mijn uh, Nederland spaart al ontzettend veel en we gaan dus in feite nu nog meer sparen. Terwijl we juist moeten gaan investeren. We moeten niet gaan sparen, we moeten gaan uitgeven. Juist. Goed, maar wat betekent dit dan? Want u zegt eigenlijk, je moet dat geld weer in de economie gaan stoppen. Nou, dat, dat gaat niet gebeuren, want we gaan er in koopkracht op achteruit, althans de grootste groepen. Um, en, uh, en er wordt geniveleerd, dus de hoogste groepen die vaak het meeste geld uitgeven, lijkt me dan zo. Uh, ik ben geen econoom, dat lijkt me een vrij logische redenering. Uh, nou, die nee, worden gekort. Of is dat niet zo? Nee, dat lijkt me niet zo. Oh. Kijk, je moet dus inderdaad zorgen dat de koopkracht uh, bij de laagste inkomens op pijl blijft. Ja, want dat doen ze. Die geven juist het meest uit, de hoogste inkomensparen meer. Ah. Ja, moeten ze dan uitgeven, nee, hoor. Ze hebben wel zoveel. Ja. Dus dat is op zich wel goed om dat zo te doen. Uh, maar ja, de, de, het punt blijft overeind dat het helemaal niet nodig is om te gaan bezuinigen. Maar ja, toch doen ze het wel. Ze doen het toch wel, ja. Uh, kijk, maar dat komt ook omdat de vorige minister van Financiën telkens zei... de staatsschuld loopt op, de rente loopt op, we kunnen het straks niet meer betalen. Je kunt niet meer blijven uitgeven dan je binnenkrijgt. Nee, ja, dat is uh, onzinnig. Uh, de, de staatsschuld mag natuurlijk niet te veel oplopen, maar die loopt helemaal niet te veel op. Die loopt een klein beetje op, die zal weer bijna aan dalen. Het tekort is uh, laag genoeg volgens de normen van de EU. Dus er is enkel, geen, eigenlijk geen enkel vuiltje aan de lucht. En het is dus heel slecht als wij uh, gaan bezuinigen. Terwijl overal in Europa al bezuinigd moet worden. Ik bedoel dat ze in het zuiden van Europa moeten bezuinigen. Dat is duidelijk. Uh, die hebben echt een hele te grote schuld. Maar wij hebben dat niet. Wij moeten juist gaan uitgeven. En daar helpen we ook juist de Zuid-Europese landen mee. moeten ja. we niet alleen doen trouwens. Er moeten Duitsland en Oostenrijk en dat soort landen moeten dat ook gaan doen. Ja. Maar we... We brengen gewoon heel Europa en Nederland gewoon in een enorme crisis op deze manier. Dus we verdiepen de crisis in plaats van dat we eruit komen. Is dat nivelleren ook niet een goed idee dan? Het nivelleren dus is op zich een goed idee. Dat is ook geen bezuiniging. Het is gewoon geld overhevelen van de hoge inkomens en de lage inkomens. Dat ja. is in een crisis goed. Dus ja. dat is op zich niet erg. Of je op deze manier goed is, dat is een tweede. Volgens mij ook weer niet. Maar goed, dat, dat is dan weer een ander punt. Ja. Dus dat, dat herverdelen is prima. Maar op zich die... Die bezuinigingen die daar dan bovenop gezet worden, die zijn echt volstrekt al nodig. Die heffingskorting tot slot. Wat, ja. wat, wat is dat in hemelsnaam? Die heffingskorting dat is, een is een korting op de belasting die iedereen in Nederland krijgt in principe. Die is niet inkomensafhankelijk. En dus dat is gewoon een vast bedrag. 2500 euro, als ik mij goed herinner. Uh, 2000 euro op dit moment ongeveer. Ja. En die wordt dan dus nu wel inkomensafhankelijk voor de middeninkomens... en die wordt afgeschaft voor de hoge inkomens. Dat is eigenlijk kortweg wat er gebeurt. Ja. Dat is ook een hele rare maatregel. Waarom? Nou, dat is een rare maatregel omdat die, de bedoeling van die heffingskorting was... dat hij dus niet afhing van het inkomen. Iedereen zou die krijgen. Dus in zekere zin was dat al nivelerend. Maar dat nivellerende wordt nu juist voor een deel, namelijk voor de middeninkomens, afgeschaft. Want het wordt daar dus wel inkomensafhankelijk... Dat betekent dus dat als je met een middeninkomen meer verdient... ga je dus meer belasting betalen omdat je een deel van je heffingskorting kwijtraakt. Ja. Goed, met andere woorden, u begrijpt eigenlijk niet veel van waarom ze dit zo allemaal doen. Het is onnodig, zegt u, met zoveel woorden. En het zijn in ieder geval de verkeerde maatregelen in tijden van crisis. Dat is goed samengevat, inderdaad. Hartelijk dank. Dan even terug naar Kees Boonman. Vanmiddag, Kees, is dat debat in Den Haag, het debat om de regeringsverklaring... eindelijk, zal ik maar zeggen, uh, bijna uh, nou, een week en een dag na het aantreden van hmm. dit kabinet... Um, krijgt Rutte het daar nog moeilijk? Niet echt meer als je de leden van de oppositie zo hoort. Hè, behalve dan Geert Wilders en, uh, um, en de leider van de socialistische partij, Emile Roemer. Ja, nee, kijk, ik bedoel, de Tweede Kamer zal de premier niet nog meer aan het wankelen brengen. Sterker nog, dat is ook niet mogelijk, want dat doet de premier gewoon zelf. Um, maar uh, ik ben toch wel nieuwsgierig op welke wijze hij die boetedoening... die hij gisteren uh, voor de pers heeft gedaan, of hij dat ook nog nog eens een keer uh, in de Tweede Kamer doet. En dat lijkt mij een, een lastige afweging, maar ik denk wel dat hij het moet doen... want dat is toch de plek waar hij verantwoording moet afleggen. En ja, Het lijkt me toch een, een nare indruk geven dat hij opnieuw binnen 24 uur... ten overstaan van dat parlement, ten overstaan van een parlement... dat zit te wachten op het mooiste aan het beginnen van je regeerperiode... namelijk het uitspreken van de regeringsverklaring... je visie voor de komende jaren neerleggende, dat je daarbij moet beginnen... Uh, uh, geachte Kamer, ik heb een grote inschattingsfout gemaakt. Dat lijkt me heel erg naar. Dat is dapper, ik heb het al eerder geconstateerd, het ja. erkennen van fouten. Maar de fout is gemaakt en het toont ook aan dat dit toch een kabinet lijkt wat een uh, stukken temperatuurmeter heeft, wat niet precies weet dat de publieke opinie eh, toch anders denkt over de politiek dan dat de politiek zelf eh, denkt. En eh, misschien wel een beetje aangebakkerd door de grootste krant van Nederland. Maar desalniettemin, ja. eh, die thermometer van eh, die partijen die nu aan het bewind zijn... is blijkbaar niet helemaal goed werkend. Goed, Wilders en Buma springen Rutte in zijn nek. En eh, Samson krijgt vooral te maken met Emiel Roemer, denk ik zo. Dat denk ik wel. En misschien vergist iemand zich wel eens door te zeggen premier Samson. Want dat was toch heel stiekem weg gisteren wel een beetje het beeld. Het is een wat een vilijne opmerking, maar echt waar, er stond een wat gemankeerde premier die flink uh, uh, moet sporten om weer krachtig uh, en sterk en zelfverzekerd voor dat electoraat, de kiezer en zeker zijn eigen partij over te komen. Chris Boeman vanuit Den Haag en Harry Verbon, hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit van Tilburg. Ik dank u zeer. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we een gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u net bijzonder interesseert. De VVD zakt volgens de laatste peilingen in zeer kort tijdsbestek 18 zetels van 41 naar 23. Hoe uniek is dat eigenlijk? Het antwoord komt van Maurice de Hond. Deze mate van daling ben ik nooit eerder tegengekomen. In eigenlijk twee dagen tijd verloor de VVD meer dan 10 zetels. Uh, wel is het zo dat we in het verleden dalingen hebben meegemaakt uh, van vijf zetels in één week. En dan in een aantal weken een, uh, ook wel meer dan tien of zelfs vijftien. Meest recent is eigenlijk de SP die in de peilingen boven de 35 stond. En op de verkiezingen 2,5 week later op 15 eindigde. En we hebben het verleden ook... Uh, LPF gehad met ontzettend veel gedoe binnen de partij. We hebben trots op Nederland gehad. Toen werden we zien, we zagen we wel een daling van vijf tot zeven zetels. Maar deze daling van de VVD in een paar dagen van meer dan tien zetels... is volstrekt uniek. Al dus het antwoord van Maurice Hond. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen KRO.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Hulshorst. En daar is Marcel Dekker... In de buurt van het eh, ecoduct Hulshorst... bij het gelijknamige Gelderse dorp aan de A28... die je op de achtergrond ook eh, best goed kunt horen. Een ecoduct omringd door prachtige bomenrijen, een hersttooi. Maar als je edelhert bent, kun je hier maar beter niet komen, Harry Vos. Want wat gebeurt er dan met je? Ja, dan wacht de kogel voor de dieren. Dan, eh, als ze hier op zoek gaan naar, naar uh, voedselrijkere gronden... dan, uh, ja, dan uh, worden ze hier uh, 500 meter voor het uh, ecoduct... Uh, ja, gewoon doodgeschoten. Ja, en dat doen ze niet omdat het wilseizoen is uitgebroken. Maar uh, de provincie Gelderland heeft daar naar eigen zeg een goede reden voor. Welke reden is dat dan? Ja, ze hebben er goed over nagedacht. Uh, hadden ze maar goed over nagedacht. Maar uh, de bedoeling is dat, uh, dat de ecoducten eindelijk eens een keer openstaan. Dat ding uh, zit al een jaar op slot hier. En uh, ze willen de dieren hier een uitweg bieden. Naar bij wijze van spreken de polder. Maar ja... Uh, ze komen niet verder dan uh, dit gebied hierachter. Ze willen graag over dit ecoduct heen trekken. Hè? Want we kijken nu als we ons omdraaien naar het noorden. Ja. Dan zien we dat ecoduct Dan draaien we ons weer om. Dan kijken we naar het zuiden. Ja. En daar ligt eigenlijk het gebied waar de edelherten graag komen. Maar dat wil de provincie Gelderland eigenlijk liever niet in... Uh... Ja, in die mate dat daar een enorme hoeveelheid edelherten ja, ja, naartoe gaan. Dat is eigenlijk een, het, het schandalige van het verhaal. Hier uh, voor of aan de andere kant waar we inkijken, We kijken daar op het Hulsthorste Zand. Daar staan volgens zeggen 25 edelherten. En dan gaan ze er 15 van uh, wegschieten. Want het is maar plek aan deze kant. Omdat het dicht zit en ze kunnen niet verder dan, de, dan deze gebieden hierachter. Het is maar vlek voor 7 edelherten. Dus de rest willen ze ontmoedigen. Ja, ontmoedigen. Gewoon schieten ze, ze daar weg. En uh, ja, dat is eigenlijk het begin van, de, van, van het probleem uh, deze week. Maar dat heeft alles met beheersbaarheid te maken, heb ik gehoord. Want de boeren aan, uh, nou ja, laten we zeggen aan, aan beide kanten, die hebben last van die beesten. En dit is een prachtige plek om die stand te reguleren. Ja. Wat is daar nou mis mee? Ja, dat, is... dat doen we toch in Nederland altijd. Dat is natuur in Nederland, reguleren. Ja, dat is jammer genoeg is dat natuur. Dat is natuurlijk, de bescherming heeft ook daar moeite mee. Over het, het plan hoe ze met, op de Veluwe met, met het wild omgaan. Met de, in wildlevende levende dieren. Maar hier is het natuurlijk heel bizar dat dit is aangelegd met een hoop tamtam. -tam, dat hier en op negen andere plekken, dus negen van die ecoducten hebben we hier... dat die neer zijn gelegd om, om, om, om uh, de ecologische hoogstructuur uh, vorm te geven. Daar is wel door Bleker een streep doorheen gezet, voor maar daar gaan ze weer mee beginnen. En dit is een, een uitvoerster van. En nu moeten ze niet in één keer gaan beginnen, nu ze hem niet over de polder krijgen... Hè, om hier nou in één keer een soort executieplek van te maken. Dit is natuurlijk een bizar woord, maar dat gebeurt wel die neemt altijd uh, fikse woorden in de mond, kun je gerust zeggen. Dat, staat u ook, uh, dat is hoe u op flink wat kritiek uh, komt te staan van natuurmonumenten... Ja. die uh, min of meer de jacht hier regelt... en de provincie Gelderland die de vergunningen afgeeft. Uh, u heeft uw feiten allemaal niet op een rijtje, meneer Vos. Uh, u wist bovendien dat dit kon gaan gebeuren. Dat is in het verleden al bekendgemaakt. Ja, dat is waar. Maar we hebben, uh, in het verleden hebben we ook geageerd tegen dit soort plannen. En we zijn in het voorjaar zijn we bij CDA, vooral cda uh, gedeputeerde van Dijk geweest... en gezegd dat de, dit soort plannen... ...geen goede plannen zijn. Er zit geen visie achter. En ja, ze hebben niet het overleg, ze hebben niet het zicht erop. Ze doen maar eventjes iets. En ze denken dat ze daarmee de schande die er dreigt te komen van hier meer dan 9 miljoen wat hier ligt... ...dat dat niet gebruikt gaat worden voor waar het uiteindelijk buiten de kleine dieren... ...maar je ziet, die kunnen hier altijd overheen. Er zijn hier uh, maatregelen al genomen. Maar uh, ja, ze zijn zelf zijn ze dit belachelijke discussie eigenlijk begonnen door... Ja, te zeggen van dit gaat gewoon gebeuren. Nou, dit gaat echt niet gebeuren. Het Ecoduct als schietbaan, u denkt dat nog steeds. Terwijl de provincie Gelderland en Natuurmonumenten daar heel anders over denken. Even heel kort over de acties. Een petitie en een actie hier, hè? Nou ja, we zijn nog in overleg. Want er is grote paniek over bij Natuurmonumenten en de provincie. Gaan we hier of aan de andere kant een demonstratieve wandeling organiseren. En ze zijn ernstig zenuwachtig bij Natuurmonumenten en de provincie. We hadden graag een edelhert hier gezien, maar daar is het blijkbaar toch nog wat te licht voor. Dank u wel, meneer Vos. Bijdrage was dat van Marcel Dekker. GELUIDEN. Straks, we hebben er misschien moeite mee hier in dit land, maar onze zuiderburen willen heel graag nivelleren via de belastingen. Maar eerst, 3, 2, 1, go! Deze dag. 1991. Oh, Foxy Fox, trot met je elastieke beenen. die wil elke avond daar een tent toe. Nou, die uh, stem herkent u vast. Nico Haak, de olijke zanger van het uh, wat zorgeloze repertoire, hij overleed deze dag in 1991. Giel Montagne heeft hem als presentator van het populaire muziekprogramma Op Volle Toeren heel wat keren aangekondigd en hij was ook met hem bevriend.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 niet lang genoeg, oh nee, de nacht is altijd veel te kort, omdat het tegenvieren, zo'n morgens tegenvieren, omdat het dan pas echt gezellig wordt. Die man heeft uh, veel meegemaakt. Maar hij heeft uh, altijd zich altijd ten opzichte van het publiek uh, opgewekt... en, en vrolijk uh, naar buiten uitgedragen. Giel Montagne over het overlijden van Nico Haak deze dag in 1991. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Ja, we hebben de mond vol over nivelleren deze dagen in dit land. Maar in België, bij onze zuiderburen dus, moet het ook. Dat is tenminste het idee van de G1000-burgertop. Dat is een burgerbeweging die Politiek België er wil vernieuwen. David van Rijbroek, goedemorgen. Goedemorgen, U bent vanuit, in, Brussel. Uh, goedendag vanuit Brussel. Goeiedag, vanuit Brussel. Vanuit Hilversum. U bent de initiatiefnemer van die G1000. Waarom willen burgers opeens nivelleren? Well, we hebben met een groep burgers weekend samengezeten om, om te praten. Het is zo als je gewoon aan burgers vraagt van zonder overleg met elkaar wat vindt u, dan is men vaak tegen nivelleren. En tegelijkertijd als mensen met elkaar in gesprek gaan en met experten, dat snapt eens waar het over gaat. Ik lees voor uit het eindrapport van de G1000 door burgers opgesteld, niet door ikzelf of andere organisatoren. Ja. te schrijven: om de sociale stabiliteit te garanderen is een brede middenklasse nodig en moet de inkomenskloof beperkt blijven. Het woord nivelleren bij ons nog niet ingedrongen, maar wel inkomenskloof. En daarom stellen ze voor dat bij alle beleidsmaatregelen, ik citeer verder, de ambitie moet zijn om de inkomenskloof te verlagen. Ja. Het interessante is, kijk, uh, het protest dat in Nederland tegen die beweging kan uh, opgemerkt worden, ja. is misschien het resultaat dat burgers zelf niet hebben mogen meepraten. Gandhi zei ooit: All what you have done for me, without me, you have done against me. En ik denk dat dat wel een beetje typisch is voor politieke besluitvorming vandaag. Het wordt ergens in Den Haag of ergens in Brussel beslist. En burgers zelf hebben geen inspraak meer in zulke cruciale aspecten. Juist, van daardoor is dit initiatief. Geldt dat ook eh, tussen Vlaanderen en Wallonië? Waar de inkomensverschillen nogal groot zijn namelijk? Precies, want die aanbeveling van de burgerpanel uh, uh, G1000... Uh, die zijn opgesteld door mensen afkomstig uit Vlaanderen, Wallonië en Duits-talig België. Ja, en, en bent u socialist of bent u liberaal of christendemocraat? Die beweging is eigenlijk zeer pluriform. De mensen die eraan hebben deelgenomen, werden door loting aangeduid. Dus ze vormen een adequate afspiegeling van de Belgische bevolking. Met andere woorden, het gaat dwars door alle partijen heen. Precies, en als je kijkt naar die lijst van aanbevelingen, dus is een lijst van 20 bladzijden, ja. daar staan linkse voorstellen en rechtse voorstellen, uh, voorstellen die tot voor kort extreem links werden gevonden, zoals de Tobin-tax, uh, groene voorstellen, Het is een zeer, zeer gemengd palmaris. Ja, juist. Uh, dus uh, kleinere inkomensverschillen, dat betekent, uh, wij kennen België vooral vanwege uh, het gunstige belastingklimaat, zal ik maar zeggen, waar rijke Nederlanders dan net over de grens gaan wonen. Precies. En uh, nou ja, dan zie je dat hier toch... Uh, nu, die mensen komen niet naar België wonen... omdat ze hier meer belastingen zouden mogen betalen. Nee, het is vooral omdat ze dat tussen, tussen wel en schip vallen... Ja. en nog in Nederland, nog in België belast worden. Uh, die mensen die naar hier komen moeten weten dat hier burgers vinden... dat de grote inkomenskloof geen goede zaak is. Eens kijken of meneer Dierupoort bij u oppikt, uh, de daar. Dat doen we. <laughs> da David van Rijbroek. Hartelijk dank vanuit Brussel. Zometeen, GroenLinks heeft ook een oplossing om de crisis uh, op te lossen. Een 21 uur werkweek voor iedereen. Zometeen in Goedemorgen Nederland, blijf bij ons. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. De Nederlandse varkstrijden Tanja Nijmeijer verdient respect. Dat meisje verdient zeker respect. Wel een kanttekening natuurlijk dat het niet allemaal even fris is wat ze doet. Nooit mag je vervallen tot goedkeuring en respect voor terrorisme. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Als nou een vrijheidsstrijder is of een misdadiger, uiteindelijk vind ik dat ieder mens respect verdient. En uw mening die telt. denk bij mijn eigen, je hebt bloed aan je handen. Ja.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 Dit is Radio 1.